Alle Syrische kinderen onder de vijf jaar die Nederland binnenkomen, krijgen binnen twee dagen een prik tegen polio. En na een maand gaan ze meedraaien in het reguliere vaccinatieprogramma. In China praat de Communistische Partij over hervorming van de economie. Dat gebeurt in een vergadering achter gesloten deuren die vier dagen zal duren. Ruim 200 leden van het Centraal Comité van de Communistische Partij doen mee. De Chinese economie is de afgelopen 30 jaar onstuimig gegroeid met soms meer dan 10% per jaar. Het doel van de vergadering is om een agenda op te stellen voor duurzame groei in de komende 10 jaar. Ook zou er worden gepraat over meer rechten voor boeren. Over het verloop van de besprekingen in de communistische partij wordt traditiegetrouw niets gezegd.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 Het weer vanuit het zuiden klaart het op en breekt de zon door. staat een stevige wind die geleidelijk afneemt. Later vanmiddag raakt het overal bewolkt en volgen nieuwe buien. Tot ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Presentatie Mieke van der Wij en Bas van Werven. En welkom terug bij de nieuwshow. Show. Tot tien uur, achtereen volgens het bezoek van Marine Le Pen... de voorvrouw van Front National aan Geert Wilders, de man van de PVV. En ook het WK schaatsen dat vandaag in Schaken. India. Schaken. Sorry, schaats, schaats, sorry. Schaken, sorry, schaatsen, sorry. Schaken is het, het is met die dingen op zo'n veld. Ja, met 64 vlakken. En daar treedt op een, ja, de hele grote Indiaanse grootmeester Anand Die uh, moet het opnemen tegen de Noorse Magnus Carlsen. Uh, in leven een uh, fotomodel. Nou, is daar, daar was hij voor gevraagd, voor die campagne. Ja, daar heeft hij wel gedaan, bij. Ja, ja, ja, En dan handleiding in zeven stappen om uh, van je woekerpolis af te komen. Heel makkelijk. Maar we gaan beginnen met treiteraars, ASO's. En naar buren, Mieke. Ja, burgemeester Eberhard van der Laan wil dat in de hoofdstad 24 ASO-gezinnen met spoed worden aangepakt. Dat maakte hij gisteren bekend. Meer dan 30 zogeheten treiterzaken zullen mogelijk nog volgen. Amsterdam kent sinds begin dit jaar de treiteraanpak. Waarbij de gemeente, woningcorporaties, politie en justitie intensief samenwerken om extreme gevallen van woonoverlast tegen te gaan. Desnoods dienen de tokies daarvoor te verhuizen. De ernstigste gevallen worden aangepakt door het gemeentelijk treiter top 10 team met onder meer Hester van Buren en zij is onze gast en ze is directeur van woningstichting Rochdale. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe bond moet je dit maken om in de treiter top 10 te komen? Nou, je moet het behoorlijk bond maken. Ja. En een voorwaarde om daarin te komen. is dat er echt sprake is van intimidatie. Dus dat er echt sprake is van slachtoffer en dader. Hebben we hebben natuurlijk veel burenruzies, overlastgevallen in Amsterdam. Dat is natuurlijk al heel. heel dat staat uh, voor zich. Maar in de trein tot op 10 komen echte gevallen. waar sprake is van jarenlange intimidatie. dan geef je een voorbeeld. Wat doen die mensen dan? Uh, nou, bedreigingen. De, de zeg maar ramen ingooien. Uh, echt bedreigingen. Ook mondeling uiten. Van nou, ik weet je te vinden als je gaat klagen, dan pakken we je. Auto's bekrassen. Eh, ontlasting door brievenbussen gooien. Het kan, het kan echt van alles zijn. Je verbaast ja. je er soms al over. Ja, nog steeds? Ik verbaas me nog steeds. Ja. ja. En is dat dan ook niet heel naar om daar voortdurend mee bezig te zijn? Die hele nare mensen? Nee, dat is het niet. Want dat is natuurlijk... Ik, ik zit natuurlijk van de woningcorporatie. Ja. Ik bedoel, uh, wij huisvesten natuurlijk ook wel... Uh, ja, de onderkant ook van de samenleving. Dat is ook een taak van ons, mm -hmm. uh, onder andere. Uh, we zijn natuurlijk wel veel mee bezig. Maar het mooie is van de treiteraanpak is dat we het nu gezamenlijk doen. Want een uh, bekende familie, dat was de eerste zaak in, uh, in de treiteraanpak... waren we eigenlijk als corporatie al alleen Al elf jaar mee bezig. Was dat die affaire rond dat gezin D? Die ja, familie klopt. Dimitri? Ja, Dimitrov, ja. Ja, ja? en uh, hoe ging dat dan toen? Nou, omdat wij als corporatie, wij kregen natuurlijk wel meldingen van omwonenden dat ze bang waren ja. en dat ze last hadden. En uh, door die meldingen wilden wij, wij, wij kunnen dan wel een zaak beginnen, een ontruimingszaak, maar we hadden helemaal geen getuigen. Niemand durfde getuigen. Iets te veren, ja. Dus dat is gewoon heel, uh, heel vervelend. En hoe krijg je dat dan toch uiteindelijk rond? Nou, door de treiter aanpakken. We zijn naar dit begin dit jaar mee begonnen. En dan staat de burgemeester erachter. En maar we dat deden... kan je pas doen als je echt bewijs hebt. Dat je echt kan zeggen, nou, er wordt onderlast in de gestopt, de raam gegooid toch? Klopt. Maar wij geloven de mensen wel die bij ons ja, komen klagen. Natuurlijk ja. onderzoeken we dat. en Mensen vertellen ons de verhalen. We doen buurtonderzoeken. Maar ja, zodra het dan op papier moet, is ze moeten naar een rechtszaal om te verklaren dat dit zo overkomt. Dan do dat doen ze dat niet. Ze dat niet. durven ze niet. Ja. En nu voelen ze zich wel gesterkt ook uh, door deze aanpak ook dat de politie erachter staat. Wij beschermen ook de omwonenden. Daar zorgen we er ook voor. En we willen echt de overlast veroorzakers en de treiteraars... echt uit de ja. buurt halen. Hebben uw medewerkers er geen last van vervolgens? Ja, natuurlijk. Onze medewerkers hebben sowieso veel last. Uh, wij, onze medewerkers worden ook wel bedreigd. Het is niet ja. de dagelijks gang van zaken. Maar in deze, dit geval van de familie D... is inderdaad de medewerker van ons ook bedreigd. Maar goed, het lijkt eigenlijk heel erg voor de hand liggend... om zoiets aan te pakken met de politie, met de justitie... met de woningcorporatie. Waarom is dat eigenlijk nooit eerder gebeurd? Natuurlijk werken we in alle overlastzaken en ook in treitengevallen... werken we al samen met justitie en met de politie. Maar we hebben nu een convenant afgesloten... dat we ook echt gegevens van de veroorzakers kunnen delen met elkaar... En kijk, er is natuurlijk een privacyreglement... en wij als corporatie krijgen natuurlijk niet inzage in alle andere dossiers. En wij zijn wel de huiseigenaar, dus als je over wilt gaan tot ontruimen... moeten wij naar de rechter stappen. Ja. En uh, nu sluiten de gelederen zich ook. Want het is niet alleen de politie. Het is bijvoorbeeld ook DWI, een uitkeringsinstantie. Jeugdzorg, als er sprake is van kinderen. Want dat was in dit geval. Dus je gaat op bestuurlijk niveau. Uh, peil je de hele zaak af. Ja. En dan blijkt dat bijvoorbeeld zo'n gezin. ja, uh, die heeft allerlei instanties tegen elkaar uitgespeeld. En met bedreigingen kregen ze toch dingen voor elkaar. Ja. En dat kan nu niet meer. Dan heb je dat tuig te pakken. Hè, want noem het maar even zo. Het is gewoon tuig wat je te pakken hebt. Uh, ze worden. Ontruimd, en dan verplaatst het probleem zich naar een andere stad. Ja, andere locatie. Nee, maar dat is dus precies wat ja, wij dus niet willen. Dat? Want nee, dat nee, is precies. ook in het verleden, ook met overlast Er zijn soms hete aardappelen die door de stad worden ja. geschoven. En dan begint het ja. weer van vooraf aan. Mm -hmm. En je kunt makkelijk zeggen als Amsterdam, als wij als corporatie... nou blij dat ze naar de andere kant van het land verhuizen. Maar zo werkt dat niet, want ja. dan begint het inderdaad weer. Dus in dit geval hebben we gekozen voor zogenaamde skeeve Dat zijn die wooncontainers. En uh, we hebben dat ook bij de rechter gezegd. We gaan ze verplaatsen... Uh, we houden het in de gaten, want we hebben ook een contract afgesloten... met zijn bewoningscontract, waar een heleboel regels in staan. Dus het is absoluut geen beloning. Maar om te voorkomen dat we ze uit het oog verliezen... ook in het belang van de kinderen, want daar hou je natuurlijk... toch altijd rekening mee. En je wilt ook niet dat die voor Galgenrad opgroeien. Ja. En uh, daar wonen ze nu voor. Nou, in eerste instantie voor twee jaar. En kijken of ze beseffen nu van, goh, ons gedrag moet veranderen. Dan kunnen we na twee jaar weer kijken of ze we weer terug kunnen... naar een reguliere woning. Maar die, die kans is natuurlijk niet zo. Groot, want deze familie kende een enorme geschiedenis. want het is ook veel in de, de parolen, is daar ook wel over uh, verschenen. En dan denk ik, ja, dan kan je haast. U, u zei net, ze speelden instanties tegen elkaar uit. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe deden ze dat eigenlijk? Uh, nou ja, omdat de instanties natuurlijk niet alle gegevens met elkaar delen. Dus, uh, slimme maar, mensen. De slimme, nou, sluwe mensen. Ik, ik noem het sluwe mensen. Zijn heel sluw. Uh, Weet ook goed, goed weg daarin. En uh, ja, wij, toen we dus ook alle gegevens gingen delen, dan vraag je ook af, waarom hebben de mensen dan? uitkering. Hoe kan dat dan? Waarom worden ze niet uh, herkeurd bijvoorbeeld? Ja. Waarom komen ze niet op de afspraak op Waarom gaan de kinderen niet naar school? Dus dan, dan zie je dat. En, en inderdaad, uh, je moet iedereen een kans geven, maar uh, we zitten er nu ook echt bovenop. Uh, als er iets niet uh, volgens afspraak nu wordt, uh, ze houden zich niet aan de afspraak, dan volgt gelijk een huisbezoek. Gaan onze medewerkers uh, daar ook naartoe? En dan wordt het gelijk zwart op wit gezet. Jullie houden je niet aan je afspraak. En we hebben natuurlijk intern ook een aantal zaken afgesproken. Van als als dit, als ze zich echt niet aan afspraken houden, dan is het ook einde verhaal. Wat is dan een einde verhaal in dit geval? Dan worden ze hier ook ontruimd. Dan worden ze gewoon op straat gezet eigenlijk. Ja. Uh, is, is er eigenlijk een parallel tussen al die uh, families? Of zijn het niet altijd families? Het zijn niet altijd families. Uh, dat, we hebben nu ongeveer ja, vijf zaken... die in de treitertop uh, tien zijn gekomen. En het verschilt gewoon. Want de ene keer zijn het, uh, is het alleenstaande mannen... of de andere keer zijn het twee buurvrouwen... die elkaar het leven zuur maken. Dus het is... En het zijn inderdaad ook wel gezinnen... of het is één van het gezin die, die treitert. Dus dan probeert, het is ook niet altijd zo dat je de mensen moet ontruimen. Misschien moet je één iemand verplaatsen... en zorgen dat die daar niet meer terugkomt. Dus en alleenstaande mannen die kunnen dus ook heel veel overlast... Uh... Heel veel overlast. Ja. Ja. Nou, vertel eens wat. Nou, heb je even. Nee, dat, uh, uh, ja, ook alleenstaande mannen. Daar hebben we in het verleden ook wel eens een experiment mee gedaan... Uh, door een project. In Amsterdam met vijf uh, van die wooncontainers. En dat waren niet zozeer treiteraars, dat waren meer overlastveroorzakers. Dus dan moet je voorstellen mannen die uh, sociaal onaangepast zijn, ook niet in de maatschappelijke opvang zich thuis voelen, daar niet passen. Echte Einzelgangers die een enorme bende maken. Uh, dus als je ernaast woont en stankoverlast hebt en een uh, ja, omgekeerd levensritme dan, dan word je helemaal gek. Dus die mannen hadden we verplaatst en dat ging goed. We werden ze ook met rust gelaten. Maar dat was een groep die niet treiterde. Nu hebben we in de ik to Top 5 nu uh, zitten. Inderdaad, ook alleenstaande mannen. die in een complex wonen. waar ook veel alleenstaande vrouwen wonen. en een man met grote honden. nogal intimiderend. sterke man. die uh, inderdaad. Uh, bedreigende taal uh, uitslaat. en uh, dat mensen zich dus niet veilig voelen. in de woonomgeving. En dat is nou, ernstig. Was het vroeger zo dat slachtoffers. al meestal had kort zijn? Die vertrokken ja. omhoog. Geeft dit nu ook voor de mensen die getreiterd zijn. een uh, uh, uh, meer tooling. om te zorgen dat ze dit. Nooit meer voor mee te maken? Ja, want dat was, dat was voor ons ook als woningcorporatie verschrikkelijk. Want dan zat je soms met de handen in het haar. En dan slachtoffers die bijvoorbeeld ook gediscrimineerd werden. Of ja. allemaal. Echt, het is echt heel erg als je in je woongenot wordt aangetast. He, en ja. dat je je niet veilig voelt in je eigen woonomgeving. En uiteindelijk, soms kregen wij dus de zaak niet rond om de veroorzaker te verhuizen. Dan moest de, de, de, degenen die het onderging verhuizen. Om, om veiliger Precies. te worden. En dat is heel erg. En dan nu is het andersom. En wij denken ook dat het ook wel preventief werkt. Want mensen zien nu, hé, hey, we komen er niet meer mee weg. Ja. En, en dat is dus wel... Uh, dat, dat was wat bijvoorbeeld, wat ja. zie, zie je dat effect al een beetje? Nu er zo'n benoemde top 10 is, nu er uh, mensen worden echt worden aangepakt. Gaat daardoor de openheid ook, komt dat de transparantie ten goede? Uh, dat denk ik wel. Het is natuurlijk nu, we nee. kunnen dat nu nog niet aantonen, maar wel je merkt het wel. En je zegt ook van, uh, de mensen die in die top 5 zitten... die krijgen ook een brief van de burgemeester. U bent benoemd tot treiteraar. Ja. Een beetje andere bewoordingen. Dus mensen weten het, nou, en die merken het ook. Niet dat we dat zo zeggen, maar die merken bij welke instantie ook zei, ze ook zijn... Dat, hè, dat ze er niet meer mee wegkomen. Hm. Nou, natuurlijk, het is in de media, uh, uh, ook de familie D, uh, die voelt zich slachtoffer. Maar uh, uh, ik weet het, dat is volgens mij wel duidelijk dat dat niet zo is. Dus dat, ik denk dat ook de, ja, de omgeving wel verandert. Ja, ik, ja. Ik, dat, we moesten, moesten een beetje lachen om die top 10 natuurlijk. Ja. Want het lijkt net alsof, het, alsof je eh, ook op nummer 1 kan komen. Ja, en, nee. En, en, en, zo, zo <laughs> nee, nee. Met stip gestegen. Ja, ja, ja, nee, dat is niet zo. Het is meer dat we zeggen in de, in, in de top 10 team de 10 ergste zaken wat we aan kunnen. Er zitten nu 5. En de eerste zaak is de familie D. Geweest, ja. we hebben het onszelf heel erg moeilijk gemaakt, want dat was wel een hele ingewikkelde zaak en ook goed om mee te beginnen, omdat je hem dan helemaal afpelt. En vooral het moeilijke hieraan is omdat de kinderen in het spel zijn ja. en alleen staan, een man dat is toch wat makkelijker. Maar uh, hoe groot is die? Ja, het leger daaronder. Ja, nou, uh, er zijn dus. Is nog er zaken. sprake van een top 2000? Nee, nee <laughs> nee maar We even? hebben wel de top 600 uh, oh. jongere criminelen in, in Amsterdam. Maar nee, we hebben hier. Er hier hebben, zijn uh, ongeveer 80 zaken aangemeld. Ook vanuit de stadsdelen en andere corporaties voor deze aanpak. En we hebben de stadsdelen zijn ook teams. Dat is meer onderin, zeg maar, medewerkers die gegevens uitwisselen. Er zijn zo'n 30 zaken die zijn op die manier opgepakt. Mm -hmm. En hopen we ook uh, voor, uh, voor elkaar te krijgen. En als die teams er niet uitkomen, dan wordt het opgeschaald en ja. dan bemoeit de burgemeester zich mee En mm -hmm. dan wordt, dat zijn echt de meest ernstige staken. Maar we hebben niet een top van 1, 2, 3. Nee. Okay. Mevrouw van Buren, laatste deze aanpak, is dit de optimale aanpak? Of heeft u nog dingen op het verlanglijstje staan waarvan u zegt... wil je het nog beter kunnen aanpakken, dit probleem... dan zou je dat moeten doen. Ja, nou, de optimale aanpak is hem natuurlijk nooit. Hè? Dat zeggen we ook, we hebben niet de oplossing... maar we doen in ieder geval iets. Ja. Uh, we steken onze kop niet in het zand en we pakken het ook samen aan. En dat is het voordeel. Eén ding waar wij zeg maar, wel tegenaan lopen als woningcorporatie... we hebben nu een samen... Uh, of een bewoningsovereenkomst afgesloten met de familie D. Want als je weer een huurcontract aangaat... ja, huren, huurrecht is nogal ja stevig. Ja. Dus wat mij betreft zou ik meer flexibiliteit willen... ook in de huurovereenkomsten. Dus als iemand dit soort gedrag heeft vertoond... en die gaat toch weer naar een reguliere woning... liever nog een huurcontract voor een jaar of twee jaar... om te kijken of mensen zich echt goed gedragen. Want anders moeten we weer die hele gang naar de rechter... Dus daar zou ik wel wat meer flexibiliteit in willen. Oké, okay, dankjewel. Amsterdam maakt dus werk van treitergezinnen en treitermannen. Meestal mannen, toch? Ja. Ja, er zijn we ook wel vrouwen ja, bij. Ja, Marke, Marke, Marke, Marke. Marke, niet veel, toch? Ik niet, all, niet veel, ik Hester. Ken nee, hoor. <tie> niet veel, zie je. Zo'n paar. Zo'n paar. Goed, desnoods verhuizen, dus u hebt het gehoord. Hester van Buren was hier. Dankjewel. Ze is directeur van Woningstichting Watchdale. Ja, Ziggy Marley was dat, de zoon van Bob met Tomorrow People. Tweede Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg... gaat er niet welkom heten, maar Geert Wilders wel. Marine Le Pen. Volgende week ontvangt hij de leidster van het extreemrechtse Front National. Ze is inderdaad de dochter van Jean-Marie. In de Tweede Kamer om te praten over samenwerking in de strijd... tegen de Europese Unie. Bij ons Laurent Chambon, politicoloog en socioloog... over wie nu van wie iets kan leren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in de Nederlandse media treedt u op als Frankrijk-kenner... in de Franse media ook <laughs> Nederland-kenner. Besteden ze in Frankrijk aandacht aan dit bezoek van Le Pen? Absoluut niet. Naar no, nog niet. Nu zijn ze bezig met de speler van Sochi... Mm -hmm. Want het komt uh, en er is steeds meer schandalen. En, en zoals jullie weten, uh, ja, Frankrijk is altijd met zichzelf bezig. Ja. Dus uh, ja, Nederland is een beetje zoals Denemarken of Togo. Het is dus heel ver weg en heel klein, dus niet zo belangrijk. Maar Le Pen is toch niet weg te denken factor in de Franse politiek geworden? Uh, nee, ze is steeds belangrijker. Ja. Maar ja, niet iedereen is uh, bezig om haar de hele tijd te volgen. Te volgen ja. Dat doet maar, maar wel. Maar het is nu, we ja. hebben nog een paar dagen, wacht tot woensdag. Misschien valt er ook iets in de media, Gert ja. nou, uh, Geert Wilders heeft Le Pen een half jaar geleden uitgenodigd... Voor, na een korte ontmoeting die ze toen hadden. In een tweet noemde hij haar toen indrukwekkend. Uh, nou wilde ze snel met, met superlatieve strooien, zeker in tweets. Maar uh, zal ze hem indrukwekkend vinden? Nou, um, ik denk niet dat het per se gaat om de persoonlijkheid. Want Marine Le Pen is echt een zuideling met veel persoonlijke warmte. Ze heeft echt heel veel charisma. Mm -hmm. Dat kunnen we minder zeggen over Geert Wilders. Uh, maar als het gaat om techniek, hoe, FC, hoe, heeft, hoe Wilders uh, heeft kunnen voor elkaar krijgen dat het toch uh, meedeed aan een regering. Uh, zonder aanwezig te zijn op zijn uh, deens. Dat is interessant van Marine Le Pen. Want ze weet dat ze de meerderheid nooit kan halen... op een presidentiële verkiezing of die soort dingen. Mm -hmm. Maar ze weet dat ze ruimte heeft... als het gaat om samenwerken met gewonnenrechts. En daar is uh, Geert Wilders een expert in. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ze heel veel van hem kan leren. Juist. En, en de, denkt u dat uh, de, hun kiezers ook veel op elkaar lijken? Ja, heel duidelijk. We zien dat, uh, kiezers van UMP, de partij van Sarkozy, uh, massaal zijn gaan stemmen of, uh, op, uh, Marine Le Pen of Front National. Maar ook andersom dat Sarkozy heel veel stemmen, free crew, van Front National stemmers. Dus je ziet dat de, de, de, de grens tussen twee partijen absoluut niet duidelijk is. Ook wat de Nederlanders misschien niet weten, is de partij van Sarkozy is bijna extreem rechtsrevorder onder Sarkozy, om die kiezers toch ja, te gaan tabule. halen. En, en de verschillen tussen twee is meer dat eigenlijk Marine Le Pen is bijna links van de partij van Sarkozy. En u ziet daar een paar parallellen met Nederland? Uh, nu wat minder. Het lijkt me dat VVD minder bezig is met islam en die soort dingen. Maar je ziet dat heel vaak dezelfde thema's terugkomen. Het is niet voor niks dat er een samenwerking is geweest met de eerste Rutte-regering. Ja, het, het klinkt fantastisch. Ja, u zegt net, wat kan ze leren? Nou, dit is iets wat ze kan leren, wat kan ze nog meer leren van, uh, van Wilders? Um, nou, het is een beetje raar, want nu heeft Wilders een beetje problemen probleem met zijn eigen beweging. Ja. Uh, maar een beetje orde in de zak. En uh, Front National heeft altijd problemen met al die neonazi skinhead die een beetje problemen veroorzaken. Uh -huh. Niet zo lang geleden werd uh, een jongen uh, gedood door uh, neonazis. Um, Groot schandaal geweest in ja, ja, natuurlijk, ja. Um, dus ze kan van Wilders leren hoe hij orde in zijn partij kan houden. Maar nu, met een beetje afstand, vind ik, nou, is niet zo goed duidelijk. Want hij heeft zelf problemen met orde in zijn eigen hmm. partij. Nou ja, ik denk, er stond deze week in Vrij Nederland... Een, he, een groot coververhaal over uh, Geert Wilders. Dat hij steeds meer eigenlijk de richting opgaat van extreem rechts. Ja. En dat, laten we zeggen, zijn toenadering dit soort bezoeken daar ook he, gezien ja. kunnen worden in het, in het kader daarvan. Ja. Na, ja. Na, dat, het altijd, dat dat altijd moeilijk is natuurlijk. Want die hele extreme mensen zijn ook vaak uh, antisemieten. Terwijl ja. Wilders natuurlijk ja. weer juist iemand is die heel erg pro-Israël is. Weet je, ja. da da da daar zit iets lastigs. Maar dat is een klassiek. Jean-Marie Le Pen had uh, de, de magic om al die mensen samen te brengen in Front National. Maar als je kijkt, het gaat van uh, extreme rechts katholiek tot neonazi, Tot uh, mensen van de kolonie. Z ze komen niet goed samen. Maar. Eigenlijk de sterkte van Jean-Marie was altijd een soort lijm te zijn door zijn persoonlijk Persoonlijkheid uh, met al die mensen. En dat is nu wat uh, Marine probeert. Ze weet dat ze niet extreem rechts moet uh, uitzien, maar toch heeft ze die mensen nodig, want mm -hmm. die zijn de kader van haar partij. En dat is het probleem met Gert uh, Wilders. Hij heeft een beetje een partij op niks opgebouwd. En als hij doorgaan wil, moet hij toch mensen vinden. Ja. En ja, de natuurlijke cliëntel van zijn partij, die zijn extreem rechts mensen. Wat kan hij dus leren van Marine Le Pen? Alleen dat aspect, de verbindende factor, worden tussen ja. die partijen. Nou, heeft heel veel frisormeer. geleerd van Jean-Marie, want Jean-Marie is een meester in heel veel uh, dingen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de slachtofferhouding, waar dan ook je doet, mensen zijn tegen jou. Je bent ook tegen het systeem, je profiteert massaal van het systeem, maar je bent altijd tegen het systeem. Dat heeft hij van Jean-Marie geleerd. Uh, maar uh, wat hij van uh, Marine kan leren, is misschien als het gaat om uh, charisma. Hij moet misschien een beetje harder aan werken. En ook, uh, je ziet de manier uh, waarop dingen gaan met uh, mensen in de tweede kamer, met zijn eigen partij. Dat, dat laat zien dat hij problemen heeft met de beheersing van zijn uh, eigen personeel. Eigenlijk. Okay, vorig jaar publiceerde u Marine per Palenor. Ja, wat zegt die titel Vertaal, Probeer die eens even te vertalen. Het is vertalen. moeilijk. In het Frans betekent letterlijk Marine uh, verliest het noorden niet, maar hmm. dat betekent ook dat uh, mensen die uh, uh, hun weg weten te vinden, <laughs> maar altijd dat dat uh, altijd werkt best voor hun eigen interesse. Ze zijn ja. een beetje slu eigenlijk. Maar ze, ze weten altijd wat goed voor ze is. En Marine, dat is een soort spelletje voor het feit dat ze gaat uh, technieken uh, overnemen van uh, Geert maar ook van Denemarken en Vlaanderen, waar ze ja. dat ook heel goed hebben ontwikkeld en samen hebben kunnen werken met traditioneel rechtse partijen. Dus ik denk dat de weg uh, tot de maart van Marine Le Pen is een Nederlandse Weg of Deense Weg. En dat is een beetje de betekenis van de titel. Juist uiteindelijk, als we nu kijken naar deze samenwerking die opgetuigd wordt... Wilders zoet heel duidelijk al verbanden ja. met andere ja. extreemrechtse partijen in Europa. Frits Bolkestein, oud-leider van de VVD voorspelt donderdag dat de PVV bij de Europese verkiezingen volgend jaar gewoon de grootste wordt. Ja, het dat wordt is hetzelfde niet. in Frankrijk met Marine Le Pen. Ja. Mensen denken minimaal 20%, misschien tot 30%. Dus we weten al, min of meer, tenzij het echt een surprise komt... dat de extremerse massaal succes zullen krijgen bij de Europese verkiezingen. Nee, dat betreft. Dus ze willen duidelijk een groep vormen, want een mm -hmm. groep is leuk. En daar hebben ze heel veel macht en ze kunnen ook heel veel onderhandelen. En dat is wat er gebeurd is in Nederland en Denemarken. Dus het kan ook op Europese niveau gebeuren. Ja, onderhandelen. Waar, wat zullen ze gaan onderhandelen? Is dat zo'n machtsfactor in Europa? Ja, duidelijk over migratie. Ze willen de grenzen nog uh, strenger uh, laten bewaken. Ja. Maar als je kijkt naar de objectieve uh, um, uh, samenwerking tussen de partijen... ze zullen altijd de gewonoraar stemmen. Meestal neoliberaal. En in ruil daarvan een beetje symbolische dingen... tegen migratie of de islam krijgen. Dus eigenlijk want het niet zo veel, maar het is symbolisch. En in werkelijkheid, ze samen met VVD en UMP samenwerken. Yeah. Yeah. Nog even naar, uh, want u bent ook commentator op de, in de Franse media hè, ja. over Nederland. Ja. Stel nou dat ze u vragen: van nou Marine Le Pen gaat nu naar, naar Wilders <laughs> ja. toe. Um, uh, wat gaat u zeggen? Nou, ik ga precies uh, die verhaal vertellen over, uh, over Wilders, die heeft zijn werk kunnen vinden uh, tot in samenwerking met traditionele regeringspartijen. En dat vinden ze echt super eng in Frankrijk, want dat is. Nooit, nog nooit gebeurd. En ik hoop dat ze een beetje wakker worden. Maar we zullen zien, ja. Hoezo zijn ze niet wakker dan? Nou, uh, ze, ze denken altijd rechts-links. En dan hebben we extreem links, die altijd op de straat is. Ja? En extreem rechts, die uh, een beetje zijn spierballen laat zien. Maar is altijd uh, UMP tegen PS. Maar nu, misschien, hebben we plotseling een triangulair aspect, we noemen. Tussen UMP, PS en Front National. En dan links bestaat niet meer. Het is tussen traditionele rechts en extreem rechts. Dat is een soort andere uh, positie. Ja. Zoals uh, bij uh, Chirac tegen Le Pen in 2002. En dat vonden de Fransen echt eng. Want we waren niet verliefd op Chirac. Maar toch, toch hebben we voor hem moeten stemmen. Omdat we geen Jean-Marie Le Pen wilden. Ja. En dan, het is cold between a rock and a hard place. Ja, een schulde keuze eigenlijk. Ja, het ja. ja. is een hele moeilijk ja. duivel, duivels dilemma. Dank Laurent Chambon, politicoloog en socioloog over bezoek. Van Marine Le Pen aan Nederland aan Geert Wilders. Over precies één uur begint in India het WK schaken. In Chennai, de woonplaats van Vichy Anand... zal deze titelverdediger uitgedaagd gaan worden door Magnus Carlsen... de nummer één op de wereldranglijst. De match over twaalf partijen... met een prijzengeld van één miljoen euro wordt gespeeld... Om de hoek van Anans Huis heb ik begrepen. Over die match, de hoofdrolspelers en het imago van schaken... gaan we praten met Dirk-Jan ten Geuzedam... hoofdredacteur van het schaaktijdschrift New in Chess. Goedemorgen, meneer ten Geuzedam. Goedemorgen. Ja, u, waarom, waarom zit u hier? U moet naar India. Ja. Die vraag uh, vind ja, ik volstrekt, volstrekt terecht. Uh, ik ga er over een week naartoe. En dan uh, zijn ze nog wel bezig? Dan zijn ze nog wel bezig. Want hoe lang gaat dat duren? Uh, Tweeënhalve week. Ja, en, dat is en tegen die tijd wordt het net een beetje spannend. Uh, ja, ik laat ze eerst een beetje in de grondverf zetten en dan, <laughs> uh, en dan komen we <laughs> Nou ja, ik vond het wel verrassend dat het in India was. Want ik kan, het zou eigenlijk eerlijker zijn om een land te nemen dat. Nou, ge, laten we zeggen, geen ge, ge, ge, ge, ge, ge van beide. Ja, het thuisland is van geen van, van beide schakers. Ja, dat, dat was ook wat de uitdager wilde. Magnus Carlsen uit Noorwegen. Die, die had gehoopt dat er een open bieding zou zijn voor die match. Ook omdat hij wist dat er in Amerika een hoop mensen waren... Die, die daar geld voor over hadden. En er was ook een bot uit Parijs was er al. Maar de Wereldschaakbond, de FIDE, die had al een... Uh, belofte gedaan bij de vorige match aan India. Van de volgende keer krijgen jullie hem. Wat volledig in strijd is met de uh, statuten. Uh, maar nou, daar. Dan kan je toch zeggen: het is niet, het is, het is niet een overeenkomst. Uh, stemming met de statuten, dus we doen het niet. Uh, uh, ja, maar dan onderschat u de schaakbond. Oké. Oh, okay. Goed. <laughs> nee, om, maar, met name uh, de voorzitter. De ex-president uh, van Colmukkie, toch? Die, ja. Uh, ja dat, uh, volledige schaak, gek is dat? Het. Dat is iemand die, uh, die het imago van de schaken geen goed doet. Uh, uh, het uh, plaatst ze toch in de, ja, in de hoekjes van de curiositeiten van een... Uh ja de, de be, bestuurder van zo'n landje. die dat Maar goed, dat is, dat is een heel ander Maar is die Karlsson hierdoor meteen een beetje op achterstand gezet? Dat hij in een vijandige omgeving zit, als het ware? Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Hij, um, hij heeft een heel slim besluit genomen. Hij begreep welk politiek uh, spel er gespeeld werd. Uh, waar ook Rusland nog een rol in speelt op de achtergrond. Uh, waar ze het eigenlijk helemaal niet zo erg gevonden hadden... als hij zou zeggen, daar ga ik niet naartoe. En hij wordt gedisqualificeerd. Want zij hadden hun eigen Russische kandidaat nog uh, klaarstaan. En hij begreep dat dat het risico was. Dus uh, hij heeft meteen de knop omgedraaid en gezegd... ik ga naar India toe en, uh, en we gaan gewoon spelen. Coole gast, hè, die uh, Ma Car Carlsen? Magnus is een coole gast. Ja. En, nou ja, en, ho en hoe, hoe oud? Want er zit toch wel een leeftijdsverschil tussen die man. Want Anand is... Hij, die hij is, is 43. Precies. En uh, Magnus is 22. 22 die 20, wordt ja. aan het einde van de match uh, 23. Uh -huh. um, dat, dat hoeft bij schaken geen rol te spelen... Nee. Maar het, het, het is wel een, een, een zeker voordeel. Zijn frisheid, de, de, hij is een ongelooflijk fitte jongen. En, en hij is natuurlijk enorm gebrand om dit te bereiken. Terwijl eh, Alnand is ook wel een beetje verzadigd al. na alles wat hij door, in de loop van zijn carrière gewonnen heeft. Dus dat... Uh, U zet uw kaart op Carlson hoorde uh, ik Nou, de, de statistici zetten hun kaart op Carlson. Hm. Hij, hij is al een paar jaar, staat hij nummer één op de wereldranglijst. En uh, Anand is iemand met een fenomenale carrière. Hij heeft echt alles gewonnen wat er te winnen is. Maar de laatste twee jaar is het een beetje modderen. Ja. En... Uh, ja vecht met zichzelf. Hij, hij wilde het wel. Dus de vraag is nu of hij nog één keer uh, het trucje kan doen. En, maar dat is, ja. niet, dat, is, dat is niet gek, want er gebeurt nog wel eens bij een WK dat er ja. toch verrassingen komen. Ja. Ook al is hij gedoodverfde favoriet. Ja. Zit hij tegenover je op het bord? Nou, hij, hij heeft een aantal belangrijke besluiten genomen. Hij heeft uh, zichzelf opgedragen om wat kilo's af te vallen. Dus hij is gaan uh, zwemmen en hij is gaan hardlopen. En, uh, nou, ik zag een foto. Hij, hij, ziet er, uh, nou, hij is wat zes kilo afgevallen, geloof ik. <lacht> Afgetraind. En, maar ik ik denk wat, wat bij hem ook een psychologisch probleem is. Ik, uh, je zou kunnen verwachten dat stel dat hij dit verliest, dat het ook een mooi moment is om er een streep onder te zetten en zeggen van oké, okay, houdt me, Als je dat in je eigen woonplaats doet, lijkt me psychologisch heel lastig. Nou. Dus dat, uh, maar goed, je weet, je weet het niet, het is, het is iemand met een enorme ervaring en uh, voor hetzelfde geld wil hij het nog een keer laten zien. Ja. Ja. En hij kan dus gewoon thuis slapen, begrijp ik. Ja, maar hij zit toch in het hotel. dan <laughs> <Okay. laughs> ook, jongste grootmeester ooit. 13 was hij volgens mij toen ja, het hij het telt. Uh, ja, 13 jaar en, en nog wat. En, uh, en eigenlijk, hij zag er nog jonger uit. Yeah. Dat, uh... En het is, hij is ook nog, uh, uh, hoort tot de top 100 uh, rijkste mannen. Op deze ja. World oh, Time magazine mee. uitgeroepen. En hij is jeansmodel uh, voor G-Star Amsterdam. Ja, ja, ja, dat, dat, dat <laughs> heeft hij een jaar gedaan. Ja, en, wat een en, uitstapje. Hè? Ja, ja. Dat, was, dat was heel leuk. En dat werd ook in New York gepresenteerd bij de Fashion Week. Uh -huh. En daar zat hij dan uh, zij aan zij met Liv Tyler, de actrice. En die vond het dan geweldig om op schoot te mogen zitten bij Marcus Carlson. Het ja. schaakfenomeen. <laughs> dus die, maar dat, is, dat, is, hoe, wat betekent dat voor de schaaksport? Ik denk dat het heel, heel goed is. Dat uh, iedereen. Het is waarschijnlijk ook een van de belangrijkste redenen waarom ze. Zoveel mensen hopen dat Magnus zal winnen. Want uh, er is helemaal niets mis met Fisje Anand. Het is een van de aardigste Hij is niet zo sexy. Nee, nee precies. Dat, uh, <laughs> dat hij is, is een beetje uh, ja, wat, wat, wat suffer geworden door de jaren heen. Terwijl het is een ongelooflijk spitse uh, en uh, intelligente man. Uh, ook hele humoristisch. Maar uh, ja, zo, zo komt hij niet uh, op een foto over. En dat is met Magnus uh, natuurlijk wel zo. En kunt u daar een voorbeeld van geven, van die humor? Uh, nou, Fischianant uh, uh, is, is ook vaak in Nederland geweest en hij heeft een ontzettend goed gehoor voor talen. Ik een paar keer wandelden we ergens en toen, uh, toen gebeurde er iets, iets ongebruikelijks. En hij keek, keek me aan en hij zei: Wow, well, what can I say? Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. <laughs> <laughs> <laughs> gewoon in, in perfect Nederlands. Ja, ja dat is het. We hebben destijds he, ook een revolutie gezien. Mm. Bobby Fischer en Garry Kasparov, mannen die strak in het pak ja. eh, ook WK's speelden. Ja. Tegen hun wat ingeslapen, zelfgebreide eh, tegenstanders ja. destijds. Is dit zo'n nieuwe revolutie die we zien? Deze mannen tegen elkaar? Nou, het, het, het, ik denk dat het, uh, het belangrijk is dat we eindelijk weer eens een match hebben met een verhaal. Mm -hmm. uh, je had In de tijd had je Fischer Spassky, dat was de Koude Oorlog. Ja. Daarna had je Kasparov tegen Karpov, dat was zeg maar, de perestrojka tegen Brezhnev. En nu hebben we die jonge aanstormende jongen die... Eigenlijk het imago van een schaken verbetert, omdat het ook een hij is een ongelofelijke sportman. Uh, hij, is, hij is leuk in zijn presentatie en dat ja, dat spreekt aan. Dat, dat je denkt, ja, die willen we wel... dat hij het, het hoofd van onze sport is. Want u vertelde net dus dat u die aanhand zo grappig is... en ik kent u kennelijk persoonlijk. Kent u Carlson ook persoonlijk? Ja, en, en die is ook heel leuk. Ja? Ja. De, heeft u daar ook nog een leuke anekdote bij? Uh, nou, hij was een keer een heel leuk pesterig. We, we gingen een keer eten in, in, in, in Moskou met hem en zijn vader. En we gingen een restaurant binnen... Waar ik, waar ik zelf al een keer eerder was geweest die week. En ik zei, ik was hier alleen en ik vond... Ik ik vond er eigenlijk niks, want de muziek was veel, stond veel te hard. En toen gingen we zitten en, uh, en toen keek hij me zo aan... en zei hij, ja, ik kan me ook wel voorstellen... dat je dat vervelend vond in de muziek. Want dan kon je natuurlijk niet jezelf in jezelf horen praten, hè. <laughs> <laughs> Ik zit daar een gezellige <laughs> jongen. <laughs> maar dat soort dingen... Da, daar geniet hij dan van. Dat vindt ja. hij uh, leuk. De scherpe geeft. Het gaat. Ja, hebben die man, Sorry, oh, sorry. Uh, Bas. Uh, nu we toch een beetje persoonlijke uh, over die mannen praten. Ja. Hebben die eigenlijk partners, die Anand en die Carlson? Ja, die vrouwen? Uh, Anand of? is getrouwd en, is uh, en heeft een kind. Uh, Magnus is, uh, is nog vrij. vrij en, uh, uh, ja. Maar... Er, er is uh, even toe op zijn ja, ja, ja, ja. <laughs> een belangstelling waarschijnlijk niet te klagen. Uh, hij, hij wordt wel regelmatig uh, benaderd. Ja. Dus, ja. Uh, ja, ja, goed. Omdat schakers toch ook soms een imago hebben van ja. erg in zichzelf gekeerde mannen die ja. hè, niet, niet altijd even communicatief ja. zijn. Nou, dat, dat is bij Magnus ook wel zo. Dat hij, uh, hij heeft een heel leven in zijn eigen hoofd. Dat is, dat, dat, dat is zeker waar. Dat, je kunt hem ook tegenkomen dat hij een beetje afwezig is en, uh, en dat, dat is ook iets wat, wat, wat hij onlangs vertelde. Hij zei van, nou, ik, ik ik zit gewoon te denken over, uh, over partijen en over speelwijzers in mijn hoofd. En dan dansen zo'n 2000 partijen rond. Ja. Dan pluk ik wat uit. En dan is er een denkbeeldig bord en daar speel ik op. Ja. Dus dat dan moet je hem dan wel uithalen. En uh, ja, je moet vooral s ochtends niet denken dat je met hem kunt praten, want uh, hij is absoluut geen ochtendmens. Maar ik heb wel eens midden in de nacht met hem zitten praten. Op een gegeven moment moest ik echt weggaan. Ik dacht van ja, ik, dit heel niet meer op. Dus, uh, mm -hmm. Even naar het prijzengeld. Een miljoen is, er, is dat veel. Uh, ik denk dat ze in Amerika meer hadden kunnen krijgen. En ik denk dat dat ook iets, wat, uh, iets is waar, waar uh, Magnus Carlsen... wel een beetje teleurgesteld over, uh, mm -hmm. over was. Maar anderzijds, hij heeft hele goede sponsorcontracten. Uh, hij heeft diverse uh, sponsoren. En uh, nou, er komt zoveel op hem af... dat ik, ik denk niet dat hij daar uh, op dit moment de prioriteit voor wil maken. Nee. Dan even naar een ander punt. We zien geen Russen eigenlijk meer in de top. Op dit, als je kijkt naar dit, dit WK, waar zijn, ze, waar zijn Russen gebleven? Uh, dat is een enorme frustratie van de Russen, want... Uh, het was eigenlijk na het uh, uiteenvallen van de Sovjet-Unie... Is, is dat hele schaaksysteem daar in elkaar geklapt. Want er, ineens was er geen geld meer. Al die mensen die staatstoelagen kregen, die kregen die niet meer. Yes. En uh, de laatste jaren zijn er juist... Uh, er is een enorm, nou goed, dat is geen nieuws... een enorme revival van het nationalisme in Rusland. En dat betreft ook het schaken. Dus yes. er zijn een hele hoop enorm rijke mensen... Die, uh, die zijn bereid om heel veel geld te geven voor schaken. Dus er worden weer... Ongelooflijk mooie toernooien georganiseerd in, uh, in Rusland. En ze zitten te smeken om een nieuw talent. En was, ze, ze hebben op een gegeven moment zelfs uh, Sergei Kajak, en dat was een Oekraïner, die hebben ze gezegd: kom Moskou wonen. Je krijgt een flats, je krijgt een toelage, je krijgt trainers. Heppakee. En die zit nu, ik geloof dat die vier of vijf op de wereldranglijst is. Dus daar, daar hopen ze op. Dus. En hoe sta ik in Nederland met, scha met, met Nederlandse schaken? Uh, Sinds Jan Timman de, de, derde stond op de wereldranglijst. Ja, het, het, het, in Nederland schaatsen uh, gaat beter het dan het schaken. Uh, schaken? Ja. Nee, het, het leeft veel minder. Vandaar. En hier is, hier is de hoop gevestigd op uh, Anish Giri, die, uh, die, die staat op de junioren uh, wereldranglijst uh, op de eerste plaats. Uh, Anish is 19. En op de algemene wereldranglijst staat hij, geloof ik, 20ste. Dus die, die staat op het punt om door te breken naar de, naar de wereldtop. En daar is onze hoop opgevestigd. Er uh, is geen Nederlandse naam, hij komt oorspronkelijk hier niet vandaan waarschijnlijk. Of nee, zijn maar, ouders niet. Het... Nee, nee, nee hij, hij is geboren in Petersburg en hij heeft ja, uh, ja. rond de wereld gereisd. Hij, woont, hij, hij heeft net een, een Nederlands paspoort gekregen okay. en ja. zijn Nederlands is uh, vlekkeloos. En, en een protégé van, van Anand, volgens mij, of niet? Zij konden het goed vinden. Ja. Uh, Anand die, die heeft hem bij de vorige matches heeft hij hem twee keer uitgenodigd van... kom een beetje snel schaken en... Uh, uh, ja, voor hem is anders wel een, een bijzonder iemand. Maar het goede van uh, Anish is ook dat hij is ook een, iemand die uh, spits is, die, die intelligent is, die, die, nou ja, die eigenlijk voor het imago goed is. Nou oh ja, het is natuurlijk ook voor Nederland wel. Ik uh, kan me voorstellen, zeker als je een schaaktijdschrift. Uh, hè. Rund. Dat, dat dat dat scheelt als je een Nederlander hebt die nou, dat, het een dat beetje maakt, goed doet. Nee, maar Dat het maakt niks uit. Nee, wij, oh. wij zijn een internationaal ja, tijdschrift, wel, dus. Ja, nee, maakt niet Dat is dat zijn meer persoonlijke gevoelens dan. Maar voor ons is voor ons is, uh, geweldig. Twaalf matches, daar gaan we naar kijken. Twee en weg. U haakt ergens uh, halverwege in. Wanneer ja. wordt het echt? Wanneer gaat het de zaak uh, gelopen? Ja. Bij, bij zes gewonnen, zes gewonnen remise, dan zijn we er ja. nog niet. Maar wat dan? Nou, het, het gaat als dus wie het eerste 6,5 punten punt heeft, ja. dan, dan is het klaar. Uh, ik I iedereen is enorm benieuwd naar nou, de, de, de eerste paar partijen. Om, om een idee te krijgen van hoe het ervoor staat. Ja. Is, het, is het zo dat Magnus hem onder druk kan zetten? Of uh, is het zo dat uh, Anand zich goed weert? Uh, dat, dat zijn de spannende momenten om een idee te krijgen. Ja. Maar ik, ik, waarom doen ze niet gewoon elf matches? Dan heb je altijd een winnaar. Nu kan het ook nog gelijk eindigen. Dat is toch onhandig? Nou, we bij elf matches, dan kan het ook gelijk eindigen. Ja, natuurlijk, want je hebt ja. ook halve punten. Oh, ja, dat ja, is natuurlijk. juist. Ja, wat een domme opmerking van mij. Nou, Goed, maar in ze... feite zijn het twaalf partijen, is redelijk kort. Vroeger werd er wel om 24 of 30 partijen ja. gespeeld. Dus dat, het is al versneld. Ja. Ja. Was dat leuker? Ach ja. Dat, dat, dat. <laughs> Goede oude tijden. Ja, maar Honderd het, wel, partijen. het vergt wel wat he, van schaak. We noemen, het is sport, niet voor niks. Schaak, sport, mogen gaan ja. pot. Het is, de, de, de druk op die jongens is, is enorm. Ja. De, de, de hoeveelheid informatie die ze moeten verstop, ja. verstouwen. De, de spanning tijdens een partij. Het is, uh, want je kunt gewoon kijken van hoeveel honderdduizenden schaken er zijn. En dan heb je dan mensen die er zo ongelooflijk bovenuit steken. Dus dat, uh, ja, dat is een enorme belasting. Maar... Hartelijk dank, hoofdredacteur van schaaktijdschrift Nieuw in Chess, Dirk-Jan ten Geuzendam Het ging dus over het WK schaken. Dat begint zo meteen al hè? In, uh, in India. En je hebt over een uurtje. Ja, en je hebt mensen die zitten dan gewoon online mee te kijken. Hè? Uh, over de hele wereld. <laughs> ja, ik heb zo iemand thuis. Goed, hartelijk dank. <laughs> dank. Lekker, dit kan nog eindeloos zo doorgaan, hè? Ja. You put the flame on it van Charles Bradley. Lekker, ouderwetse zo, maar het is een. Um een nummer van 2013. Het wordt gewoon nog steeds op die manier gemaakt. Gelukkig maar. Precies, met plateauzolen en wijpijpen. Zo klinkt het nou <lacht> ook wel. Vandaag verschijnt Woekerpolis vrij. Het eerste online stappenplan waarmee mensen zichzelf van hun Woekerpolis kunnen afhelpen. En eigenlijk hun Woekerpolis kunnen omzetten naar een veel beter, veel goedkoper product. Nou, die cursus biedt er naar schatting 2 miljoen huishoudens met zo'n te dure beleggingsverzekering de kans om zichzelf te ontwoekeren. Dat betekent dat je daar tot zo'n 10.000 euro mee kan besparen. Tenminste, hangt een beetje van de waarde van je polis af, uiteraard. Steeds meer financiële dienstverleners spelen in op de behoefte van consumenten. om die woekerpolis om te zetten in een beter product. Ook een beetje aangezet door de AFM, de financiële autoriteit. Bij ons de gast-initiatiefnemer van Woekerpolis Vrij, Hubrien Meijer. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, het het werkwoord ontwoekeren, mogen we wat toevoegen aan de vandalen, wat u betreft, meneer? Ja, heel graag. Heel ja? graag. Dat ja. doe ik al jaren mijn best voor. Oké, okay, ontwoekeren, want dat is, uw, dat is uw lijn geworden. U heeft ook ooit woekerpolis verkocht. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Maar. Uh, wat is een woekerpolis nou precies? Nou, een woekerpolis, daar zijn verschillende definities van. Maar ik hanteer graag termijnen. Dat is gewoon een veel te dure beleggingsverzekering. En waar zit dat duren nou juist in? Kosten. Kosten. Ja. Ik neem een stel even een voorbeeld. Ik neem voor 10.000 euro een beleggingspolis, dus ik koop aandelen daarmee. Dat klopt, hè? ik leen geld om aandelen te kopen. Nee, nee dat gaat niet helemaal goed. Dan, dat, is, okay. dat was van voorheen, van de effectenlease. Ja. Dat was inderdaad dat je geld leent. In dit geval ga je naar een verzekeringsmaatschappij mm -hmm. en je zegt, joh, ik sluit een verzekering af. Dat geeft een prettig gevoel, hè, verzekering. Uh, en dan maar, betaal je premie voor. Maar goed, hoe zo'n prettig gevoel? Je betaalt premie en dan op, op een bepaald tijdstip krijg je dat geld dan terug. En dan is het meer dan wat je hebt ingelegd. Gewoon zoiets. Ja, ja dat, is, dat is in de basis de bedoeling uh, geweest. Maar, maar, maar dan komen er kosten bij, want die bedrijven ja. die gaan allerlei kosten rekenen. Ja, klopt. Waardoor je uiteindelijk het rendement van je belegging heel klein wordt, klopt dat? Ja, in combinatie met uh, de sterk gedaalde aandelenkoersen mm -hmm. van de afgelopen jaren. Uh, maar, en, en de veel te hoge kosten erin. En nog oplopende kosten. En krijg je dan, dan uiteindelijk soms minder terug dan je hebt betaald? Uh, meestal. Meestal. Ja. En dan, dan kan je dus net zo goed zelf op een spaarrekening zetten, dat geld. Dat klopt, ja. En, uh, dat is niet altijd, er zit ook nog een heleboel fiscaliteit omheen hè, voor de belasting. Ja. Dus dat is ook een reden waarom het zo'n enorme vlucht heeft genomen in die, in ja. die, ja. die tijd. U, Bas zei het al even, u hebt ze zelf verkocht. Dat klopt. Ik Wanneer ben, was dat dan? Nou ongeveer uh, vanaf het moment dat ik uh, in de branche werkzaam ben geweest. Uh, en het enige geluk wat ik heb gehad achteraf gezien. Hè, is dat ik uh, be begonnen ben met een uh, product van de maatschappij wat volkomen transparant was. Die waren de nauwelijks op dat moment. Dus ik had volkomen inzicht in alle kosten. En de klanten ook. Dus het ging om communicatie. Op dat moment, even 20, 15 jaar terug... Uh, uh, was er maar één manier waarop op dat moment... adviseurs beloond mochten worden. En dat was door middel van provisie. Ja. Wettelijk gezien mocht het niet eens anders. En uh, dat zat dus in het product verwerkt, onder andere. Maar de, nog veel meer kosten daaronder. Er werden allemaal kosten ingebracht. Kosten ingebracht. Maar en wist, u toen toen oh. sorry, wist u ja. toen al eigenlijk... Sorry, wist u toen al eigenlijk dat wat u aan de mensen aanpraat... dat het niet deugde? Nee, nee. Want nee, het product op zich is in de basis helemaal niet verkeerd. Alleen de combinatie van de hoge kostenfactor... en ook verborgen kosten, die echt gewoon weg waren gedaan... en een hele gemeente die erin zit... dat zijn oplopende kosten voor dekkingen bij overlijden... dat is echt een, een eentje die je niet ziet... Ja, die maken dat product, gecombineerd met jarenlange dalende koersen... Die maken het product tot een eigenlijk achteraf gezien heel fout product achteraf gezien, als het allemaal doorgestegen was... de koersen van aandelen gewoon ontwikkeld hadden... was er niets aan de hand geweest. Nou, over Hoek dan was er dus zeker wat aan de hand geweest. Okay. Uh, want uh, als je terug gaat rekenen... dan zie je eigenlijk van... met name de berekeningen door de tijd klopten niet. Dat wordt redelijk technisch. Als ik even heb, dan ga ik er graag op in. Mm -hmm. Maar wat er gebeurde eigenlijk... is dat er met rendementen werden gerekend... die helemaal niet reëel waren. Ook niet klopten. Ja, en om daardoor, daar echt doorheen te komen... We zeiden van als je nou tien jaar wacht... dan stijgt gemiddeld zoveel door? En wordt het dat rendement? Nou, ik zou je vertellen, dat gebeurt nog dagelijks. Je ja. krijgt dagelijks... Nee, dat is niet waar. Je krijgt wekelijks... Uh, maar u uh, zegt, die berekeningen klopten van geen kant. Kloppen nee. ze dan nu wel? Uh, maatschappijen zeggen dat ze kloppen. Alleen, als u op dit moment uh, uh, sommige collega's spreekt, helaas, uh, ja. die uh, uh, kreeg van de week weer een klant door, die zegt van, ja, ik, ik ben echt met mijn polis bij, een adviseur, bij mijn adviseur geweest. Ja. U moet gewoon wachten tot de koers weer stijgen. Komt alles goed. Ja, ja dat is de grootste flauwkulde die er is. U, u zegt eigenlijk, uh, tot de dag van, tot op de dag van vandaag worden er nog steeds woekenpolissen afgesloten? Nou, eigenlijk niet. niet nee, want die markt is volledig gestopt door okay. de publiciteit. He, door, toen het woord woekenpolis gecreëerd werd... Er staat ook niet boven natuurlijk woekenpolis. Nee, er worden nog wel uh, beleggingsverzekeringen gesloten. Ja. Sterker nog, ik, uh, ik adviseer daar mensen in. Maar daar waar verkeerde rendementen worden, worden aangenomen... kan je nog steeds zeggen dat er woeken... in ieder geval wordt gerommeld. Sjoemel. Polissen noemen we het dan misschien ja, niet ja, ja, ja. in het vervolg. Ja. Nee, maar goed, dat, dat is een van de grote problemen die er is. Daar ja. zijn ook heel veel uh, rechtszaken voor en procedures voor. Mm -hmm. Dat er echt bespottelijke rendementen gerekend zijn. En dan ook nog gewoon die rendementen doorrekenen zonder de kosten mee rekening te houden. Is dat, ja. Wat is dan een redelijk re rendement? En dat dan? is natuurlijk afhankelijk van waar je in belegt. Kijk, mm -hmm. eh, elke risico heeft zijn prijs. Eh, dus op het moment dat je zegt van nou, God, ik wil in aandelen beleggen. Nou, dan wil je daar graag een hoger rendement voor. Mm -hmm. En gemiddeld op termijn behoort dat ook zo te zijn. Althans, als we naar het verleden kijken. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar dat betekent wel dat als je bijvoorbeeld uh, op dit moment op een spaarrekening zet... nou, 1 of 2 procent, dat is maximaal. Ga je gemiddeld op basis van het rendement verleden naar aandelen kijken... Nou, dan moet je een 7, 8 procent mm. kunnen halen. In die tijd hadden we het over soms 17, 18 procent. Ja, ja, precies. En en dat wat, is wel, wat, ik, ik vroeg me leuk. af, wat woekert er eigenlijk? De kosten. De kosten woekeren. Laten we eens gaan naar die ontwoeker-workshops. Dat geeft u al een tijdje, hè? Ja. Er komen mensen. Is dat gewoon een eenmalige workshop? Die, die workshops dat... die zijn eenmalig. Die bied ik dan uh, gratis aan. Uh, en dat heeft te maken met het ontzettende wantrouwen dat mensen hebben. Mensen hebben geen enkel vertrouwen meer in hun in verzekeraars en adviseurs. Dus op het moment dat je daar geld voor wil vragen, dan zeggen ze van. Nou, uh, dat doen we dus niet. Niet <lacht> nog een keer betalen. Dus die geef ik gewoon. Die ben ik aangebieden samen met een collega een paar ja. jaar geleden. Uh, we kwamen ze continu tegen. Eén op de twee mensen, een op de twee mensen heeft de Woekenpollos. Er zijn 7 miljoen verkocht. Dat en mensen, er zijn er, er ook mensen die niet weten dat een woekenpolis hebben? Uh, ik denk ongeveer 60, 70 procent van de mensen. Okay. Miljoenen mensen hebben okay. geen idee. Denken ook dat het geregeld is. Dat heeft te maken met de regelingen die zijn gedaan. Okay. En nu zegt u, als die al, al die mensen... wel zouden weten wat ze doen... dan zouden we 40 miljard euro kunnen besparen met z'n allen. Dat klopt. Ja, die, uh, die, die kosten die zijn zodanig hoog. Die, die hollen zo de opbrengst uit. Mm. Dat dat een serieus verhaal. Dat gaat ah, dus ook niet gebeuren. Okay. <lacht> maar mensen denken natuurlijk vaak... Ja, ik kan er niet meer onderuit. Ja. Want ik heb het nou één keer afgesproken... Yeah. Mensen denken een heleboel. En vanuit die angst en vanuit die gedachten komen ze vaak niet in beweging. Uh, toen er een aantal jaren geleden compensatieregeling is bedacht... dat is een ontzettend slechte regeling... Uh, hebben de maatschappij er ook alles aan gedaan om dat te bevestigen, het beeld. Ja. En nu nog. Hè? Uh, van de week heb ik een berekening gemaakt bij maatschappij. En daar, uh, gewoon een, een berekening... Mensen in onze leeftijd die in het huidige product komen ze uit op 20.000. En het nieuwe product op 110.000 euro. Dat is geen grapje, gewoon serieus. Dan krijg je een uitrijpen, rustige blauwe achtergrond. Dat is rustgevend blauw. Misschien, wellicht, is het zinvol dat u contact opneemt met een adviseur. Om te kijken of u wat kunt besparen. Daar blijf ik staan van achterover staan. Dan word ik gewoon heel erg boos. Er zit 90 mil verschil tussen. Nu gaat u, want dat is de reden dat u hier ook zit. Boekopool is vrij. U heeft een online stappenplan. Uh, uh, bedacht om van die dure woekerpolis af te komen. Hoe doe ja. je dat? Hoe werkt dat? Nou ja, omdat ik al zo lang uh, bezig ben... en al jarenlang als financiële planner uh, mensen helpen... met de post kom je dus continu tegen. Ja. Uh, uh, de, de, de relatie uit het verleden die heb ik uh, natuurlijk al lang geleden geholpen... Waar, waar het nodig was. Maar ik kom ze continu tegen. En uh, dan heb je een bepaalde methodiek, ontwikkel je. En ik merkte ook dat ik eigenlijk van alle producten heel veel wist. En ik vond dat heel normaal, maar dat is dus blijkbaar helemaal niet zo normaal. Hm. Oké, okay, nou dan heb je dus een, een route ontwikkeld. Dus ik ben gaan zitten en ik heb uh, vorig jaar zomer ben ik gaan schrijven. Ja. En uh, dat heb ik uitgeschreven. Dat heb ik naar uh, een tekstschrijver gebracht. Dat was ook een klant van mij, die heb ik helpen ontwoekeren. Die was ook 50.000 euro vrolijker toen hij klaar was. Ja, die wilde u graag helpen, denk ik. Ja, maar hij zegt: uh, dat gaat hem niet worden. Hmm. Want uh, hij zegt, dit is veel te technisch, Ik ben echt een adviseur. Oké, okay, is dat zo? Ja, dat is zo. Nou, kun je hem helpen? Ja, je zegt, maar je moet er een e-learning van maken. Je moet het echt online gaan doen, je moet de mensen veel meer zelf aan het stuur zetten. Nou, dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus we hebben een team geformeerd, dus het is mijn initiatief, maar er is wel gewoon een team geformeerd. We boeken polis vrij en we zijn vorig jaar begonnen. Nou, en nu uh, is het dan klaar. Een zeven stappenplan waarin mensen zelfstandig hun polis kunnen ontvoeken. En hoe lang gaan. duurt dat dan? Dat is afhankelijk van wat voor soort polis je hebt. Okay. Hoe snel je de informatie hebt. Mm. Ja, dat kan een uh, proces zijn van wat echt maanden in beslag neemt. Heb je alle informatie snel, kun je een paar weken klaar zijn. Mm. Maar right. dat is meer uitzondering als regel. Precies. En het leert je gewoon, dit stappenplan leert je wat je moet doen om... Waar kom je dan nou uiteindelijk op uit? Want je moet dus oversluiten, je beleggingsverzekering op een andere manier sluiten? Dat kan, er zijn, er zijn een heleboel mogelijkheden. Kijk, gelukkig uh, uh, zijn er een aantal dingen veranderd. He. We hadden dus iets van, in het verleden veel te hoge kost. De meeste maatschappijen hebben tegenwoordig nieuwe... Producten. Uh, en er is ook een, een regeling, ook vanuit de overheid en vanuit oh, de, de organisaties en de verzekeraars. Dat noemen we het hersteladvies en flankerend beleid. Allemaal lastige termen. Ja. Maar die behoren mensen te helpen. Uh, om een polis om te zetten. Nou, een van de regelingen is bijvoorbeeld dat maatschappijen tegenwoordig vergelijkbare producten aanbieden. Hm. Niet allemaal doen ze dat dan openbaar, dat zijn dan vaak interne producten, maar soms wel. Ja. Maar goed, ik, ik, ik, ik denk, oh, ik heb misschien een boekenpolis aan. Ah, kunt u die zeven stappen, eh, waar, waar ga je doorheen? Nou, je gaat het begint bij het begin. Uh, dus eigenlijk stap min 1, zou ik maar zeggen. En dat is, ga naar de website en ga berekenen of jij wel die kosten kan besparen. Ja. Of het interessant genoeg is. Alles heeft een, uh, uh, uh, het is een prijsprestatieverhaal. Mm -hmm. Dus je gaat naar de website, dan kun je intikken van nou, uh, welke polis heb ik. Oké, okay, valt die in de lijst? Uh, een speciale mm -hmm. lijst? Ja, dan val je in de lijst. En dan ga je gewoon rekenen. Je pakt je waardeoverzicht erbij. Dat krijgt iedereen met zo'n polis ieder jaar. En, je ja. polis. en heel simpel, met plaatjes geven we aan wat je waar moet invullen. Weet je, want ja, iedereen heeft zo'n product. Dus mm -hmm. uh, als je... ik waardeoverzicht zei... dan dus zie ik jullie Fronsen, wat is dat? He, dus dat moet je heel plat uitleggen. Ja, maar kan, kan, je, dat ook, kan je er dan ook altijd af? Want ja. mensen denken dus vaak dat... maar je kan er dus ook altijd af. Ja, ja je kan er altijd af. Maar, dat hoor ik dat te zeggen... Dat En dat geld. maakt het proces tijd. Nou, dat maakt sowieso geld. Maar het is soms ook lastig. Kijk, heel veel van die polissen... en met name de meest vervelende polissen... die het minste opbrengen... Uh, die Kijk, zijn begonnen aan de hypotheek. De oh, ja. Yeah. En dan, dan komt er een bank bij. En dan zegt die bank, ja dat vind ik allemaal fantastisch... dat jij weer polis af wil, maar ja, volgens mij zit je huis onder water. Dus wat ga je dan doen? Nou, en dan ga jij dus zeggen... van: nou nee, ik ben bij maatschappij A en ik krijg nu 20.000. En als ik hem omzet bij die maatschappij... dan krijg ik ja, precies. Nou, dan heb je nog banken die zeggen... Uh, dus bij deze uh, heren, dames van de banken luister graag... er zijn de banken die zeggen... Uh, nee, dat gaan we dus niet doen. Want oorspronkelijk had u 100.000 moeten hebben. En die willen we graag hebben. Nou, Dat kan mijn fiscaal niet meer, dat kunnen alle regels niet meer. Uh -huh. Mijn doel is, van en dat gebeurt gelukkig steeds meer hoor... van gewoon, huppatee, regel het nou beter 50.000 als 20.000 als bank. Denk nou eventjes ja, aan. Ja, geld is geld. Maar dat is dus uh, een, een voorbeeld van, van hoe taai het kan zijn. Meneer Meijer, laatst, Waar kunnen u vinden? Voekopolisvrij.nl? Ja. Hoe simpel op. kan het zijn. Mag ik nog een keer zeggen? Hoor. Dat, dat is nog, nog makkelijk zeggen. Maar. <laughs> nee, daar begint het. Daar kun je dus ja. berekenen of je een besparing hebt op dat moment. En dan staat ook duidelijk op: van uh, het is een. Het, weet je, en dat wil ik echt gezegd hebben: ja. uh, uh, het is een product wat niet voor iedereen geschikt is om het zelf te doen. Dus... Please, er zijn heel veel goede adviseurs of ja. verzekeraar. Doe in ieder geval, kom alsjeblieft in beweging. Want ja. dat is het grote dilemma dat we hebben, dat mensen niet in beweging komen. En kost het nog iets eigenlijk om dit te doen? Ja, die, als je hem wil bestellen, want wij zijn volledig onafhankelijk, ja. kost dat 79 euro. Oh, je, moet, dan, je kan er niet zomaar heen? Na, na nee, de... die site kan je gewoon heen. Je ja. kan gratis berekenen. Maar? Je krijgt daar heel veel informatie over wat is een woekenpolis. Maar wat kost dan 79 euro? Dat is die e-learning doen. Dus dan krijg je online okay. een uh, ja. stappenplan. En met dat stappenplan kan je naar de gang. Of je gaat ermee naar je adviseur. Dat hoor ik ook heel veel mensen doen. Juist. Ja. Dank u wel. Huurien Meijert over de eerste online cursus. Die mensen met een dure beleggingsverzekering de kans biedt om zichzelf... Goed. Zometeen Ursul de Geer die gaat Stoner op de planken brengen. Razend uh, populaire roman. De reconstructie van de steentijdman. Uh, Kees in het Hoge En Nicolaas Klei met de omfiets-wijngids. Jawel. Samen thuis, samen trots. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Wij presenteren de presentatrice van nieuwsuur. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1.